De onderwerpen voor vandaag, de dag voor Sinterklaas. Dus daar begin ik vandaag mee, althans met online business. Afgelopen week ontving ik een voicemail van Jerry over het optimaliseren van een webshop. Daarover zometeen meer. Google heeft de kwaliteitsrichtlijnen voor Google Plus Mijn Bedrijf aangepast. De grote verschillen deel ik straks met je. En hoe scoort jouw site op Bing of op DuckDuckGo? Waarom dat belangrijk kan worden hoor je ook in deze podcast. En als je wilt scoren in Bing heb ik 10 tips voor je om je daarbij te helpen.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 Dan vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb, alsmee de afbeeldingen, links enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher en nog eens op iTunes Radio. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren terwijl ze autorijden, fietsen, wandelen of trainen in de sportschool. Voordat ik begin met de onderwerpen voor vandaag, eerst even een hashtag fail. Deze hashtag veel is voor Vitens. Ik zal je kort uitleggen waarom. Gisteren hadden we hier opeens geen water meer als we de kraan opendraaiden. Even zoekend op Google leerde ik het mooie woord waterstoring. Vervolgens zocht ik de website van Vitens op om de waterstoring te melden. Op een contactpagina staat dat je storingen via Twitter kunt melden aan @Vitens. Dat heb ik dus dan ook gedaan. Mijn eerste tweet was om 14.59 en circa een kwartier daarna heb ik nog een tweet gestuurd. Tot op heden, meer dan 12 uur later moet ik nog steeds een reply krijgen. Dat vind ik echt een ondermaatse prestatie van ViTens en dus een hashtag veelwaard. In de show notes heb ik een lijstje van recente tweets aan ViTens staan... en het blijkt dat mijn ervaring niet uniek was. Bovendien lijkt het erop alsof ViTens niet alleen slecht communiceert via Twitter... maar ook lijken contactformulieren op de site niet te werken. Voei ViTens, je kunt er wel waterleveranciers zijn... voor 5,5 miljoen huishoudens, maar dit kan echt niet. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag... Morgen is het Sinterklaas en volgens mij hebben de goed en evenals alle multicolor pieten en hulpklazen dit jaar massaal online ingekocht. De verkoopcijfers en statistieken voor online versus offline business zullen we de komende dagen wel horen en lezen. De afgelopen jaren zie je een sterke groeiende online aankoop rond de feestdagen. Als Hulp Sinterklaas heb ik alle cadeaus voor onze dochter online gekocht om zo tijd te besparen, doordat ik niet in lange rijen voor kassa's hoef te wachten. Vanuit mijn bureaustoel heb ik binnen één uur een selectie van de verlanglijstjes online besteld. En volgens de bevestigings-e-mails wordt alles vandaag bezorgd, inclusief pakpapier. Keurig op tijd, dus ik hoef dan alleen nog maar alles in te pakken. Voor mij is het heel simpel. De producten op de verlanglijst waren helder gespecificeerd. Er kan eigenlijk geen misverstand over ontstaan. Dus dan hoef ik ook niet naar de lokale winkel om de objecten in de handen te nemen en daarmee vervolgens naar de kassa te lopen, af te rekenen, om zo met afgeladen tassen de auto in een overvallen parkeergarage op te moeten zoeken. Een deel van de inkopen heb ik gedaan bij Intertoys, omdat een van de verlanglijstjes daarop was afgestemd. Inclusief zelfs een verwijzing naar de bladzijden in het grote speelboek. Dat maakt het voor mij gemakkelijk, want sommige artikelen die niet bij Intertoy's verkrijgbaar waren, kon ik zo snel en gemakkelijk bij bol.com bestellen. Hoe het ook mogen zijn voor de detailhandel. Ik denk dat er steeds meer online besteld zal worden en dat deze stijging ten koste zal gaan van de lokale speelgoedwinkeliers in dit geval. Maar hetzelfde geldt straks voor Kerstmis en de kerstinkopen. Ook daar zal de lokale detailhandel een knauw voelen, vrees ik. Hoe zit het met jou? Of als je lokale winkelier bent, heb jij dit jaar iets gemerkt van een daling van verkopen in je winkel? En dan voor alle hulpklaas en hulppieten, heb je inkopen gedaan bij lokale winkels of ook al meer online? Wat was daarvoor je beweegreden? Daar ben ik heel benieuwd naar. Geef eens je een reactie onderaan de transcriptie van deze podcast op wwwreputatiecoachingnl 105. Eerder deze week ontving ik een vraag van Jerry. Hij sprak het volgende in op de Reputatiecoaching Voicemail. Goedenavond, Eduard. Met Jerry, eigenaar van webshop low-budgets.nl Ik luister met veel aandacht naar jouw podcast. Ik vraag me af of het interessant en leuk is om eens een keer een artikel te wijden aan webshops. Ik, ik, heb, ik heb de afleveringen gehoord over tandartsen en restaurants. En daar kun, kun je gericht op adverteren, laat maar zeggen. Om je vindbaarheid groter te maken. Maar, maar wat... Als je meerdere artikelen hebt, bijvoorbeeld een webshop met 200 artikelen. Ik zou het wel interessant vinden om eens te horen wat daar de mogelijkheden voor zijn. Misschien vind je het leuk om daar eens wat aandacht aan te besteden. Alvast bedankt. Nou Jerry, leuk dat je contact opneemt. Inderdaad, een webshop is heel anders dan een restaurant, tandartspraktijk of kapper en wat iets meer zijn. Want met een webshop krijg je alleen bestellingen online, die je dan moet versturen naar de koper. Je klanten komen namelijk dus niet naar een lokale vestiging. Om te beginnen heb ik natuurlijk eens gekeken naar je website. Een mooie, en overzichtelijke website kan ik wel zeggen. Maar wat mij als eerste opviel was de lange laadtijd van de pagina's. Het was dat je mij had benaderd om eens wat tips te geven, anders was ik al naar een volgende site gegaan in de, in de hoop daar te kunnen vinden waar ik naar op zoek was. Ik begon namelijk je site te bekijken terwijl ik s'avonds op de bank zat. En toen had ik alleen mijn iPhone in de buurt. Mijn indruk op mobiel was dat het heel lang leek te duren voordat er ook maar iets gebeurde als ik van pagina naar pagina ging. Ik heb op de desktop met de Pingdom Website Speedtest eens getest hoe lang het duurde om sommige pagina's te laden en ik kwam meestal tussen de 2 en de 5 seconden uit. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen waarin ik meet hoe lang het duurt om de pagina voor elektrisch gereedschap te laden. Zoals je kunt zien duurt dat 2,1 seconden, dat is nog acceptabel. Wat eronder opvalt is de lange wachttijd voordat de data wordt ontvangen. Je ziet dat het 1,45 seconden duurt tot jouw webserver begint met het versturen van gegevens nadat de URL is opgevraagd. Dat is extreem lang vind ik. Die bijna anderhalve seconde zit iemand naar zijn scherm te staren terwijl er niets lijkt te gebeuren. Moet je je voorstellen, als je die kunt reduceren tot zo'n 200 milliseconden, dan worden je pagina's opeens binnen een goede seconde geladen en vertoond. Waar precies die vertraging in zit is niet 1, 2, 3 te zeggen. Mijn gevoel zegt dat het de onderliggende database is die de bottleneck is. Dat is ook als eerste gaan zoeken. Verder kan het tijdelijk cacher van content ook een substantiële versnelling opleveren. De laagtijd is in elk geval een belangrijke factor voor de gebruikerservaring... even natuurlijk de als de mobielvriendelijkheid. Die is bij jouw site goed. Het enige minpuntje vind ik dat de afbeeldingen verkeerd schalen. Die worden op mijn iPhone horizontaal te veel verkleind... en niet in proportie met de verticale verkleining. Wat ik ook eens heb gedaan is testen wat Google vindt van de snelheid van je site... zowel op desktops als op mobiele apparaten. De resultaten daarvan vind je terug in de show notes... Op de desktop geeft Google PageSpeed jouw site op snelheid 69 punten van de 100. Dat is wat laag. Je moet zien dat je de adviezen van Google opvolgt om toch echt boven de 85 te komen als je wilt onderscheiden van collega's, denk ik. Ook vindt Google de snelheid van mobiel te traag. Die staat met 55 van 100 punten zelfs in het rood. Daar moet je dus echt aan werken. Google zegt verder dat de reactietijd van je server 2,4 seconden is, wat ik hiervoor ook al constateerde. Als je doorklikt op de PHP tool dan kun je lezen dat deze trage reactietijd volgens Google kan komen door tientallen verschillende factoren waarbij je kunt denken aan langzame applogica, langzame database queries, langzame rotering, frameworks, bibliotheken, CPU gebrek voor resources, onvoldoende geheugen, etc. Nu terug naar je vraag, want jij wilt weten hoe je nu jouw producten beter vindbaar kunt maken dan die van andere webshops. Dat is en blijft lastige klus, want waarschijnlijk is elke webshop eigenaar daarop uit en dus daarmee bezig. Laat ik eens een paar zaken langslopen waar je optimalisatie kunt behalen. Als eerste, de foto-URL's. Deze bevat alleen maar hexadecimale strings, dus je mist daarmee een kans om bijvoorbeeld je lintzaagafbeelding ook hoog te kunnen laten scoren op trefwoord lintzaag in Google afbeeldingen. Dan de product-URL's. Die heb je wel aardig goed, maar ik zie bijvoorbeeld spelfouten zoals lintzaag met dubbel g in de URL. Dan bevat de URL een andere type-aanduiding dan dat er op de productpagina staat. Op de pagina van die linzaag staat bijvoorbeeld de BSEM 750, terwijl in de URL BSEM 370 wordt vermeld. Als mensen nu zoeken op de BSEM 370, dan kan het zijn dat jouw pagina over de 750 wordt vertoond, hetgeen niet de gewenste linzaag is of kan zijn voor de bezoeker. Dus typfouten, dezelfde typfout, linzaag met dubbel G, heb je ook op de pagina en in de meta description. En als ik het dan toch over de meta description heb, de description meta tag nodigt niet echt uit tot doorklikken is mijn mening. Je probeert die vol te stouwen met alle features van de Linzaag. Eigenlijk is dit gewoon gekopieerde tekst die elders ook op de pagina staat. Als je de lintzaagvermelding in Google controleert, zie je wat ik bedoel. Ik heb hiervan ook een screenshot opgenomen in de show notes. Dan de keywords tag. Ondanks dat de keywords metatech niet meer wordt gebruikt, heb jij hem gevuld met spam. Ik zie trefwoorden als laagste prijsgarantie, kortingen, let's make things cheaper enzovoort. De hele regel zou ik gewoon weghalen. Feitelijk zijn al deze maatregelen goed webmasterschap. Laten we nu eens kijken hoe je zou kunnen onderscheiden van andere sites waar bijvoorbeeld dezelfde Linzaag wordt aangeboden. Ik heb er een aantal bekeken en ik zag dat ze eigenlijk vrijwel allemaal dezelfde tekst hebben, namelijk alleen maar alle technische specificaties. Nu ontkom je er natuurlijk niet aan om die te noemen, maar het is de kunst om een beter pakkende omschrijving bij elk product te plaatsen waarin je over het product of artikel schrijft. Verder zou je video's bij elk product kunnen plaatsen die je host op YouTube. Dan kun je denken aan unboxing video's, dat zijn video's dus waar het product in wordt uitgepakt. How-to-video's, waarin wordt uitgelegd hoe je het product gebruikt. Review-video's, waarin mensen vertellen hoe tevreden ze zijn over het product. Een promotievideo, waarin je het product aanprijst met alle features en mogelijkheden. Oh, en wist je trouwens dat de links naar je social media niet werken? Ik zie als URL namelijk alleen het hekje, de hashtag. Over social media gesproken, je zou ook foto's van je producten met links naar de productpagina op je website kunnen pinnen op Pinterest. Want als ik daar bijvoorbeeld zoek op Linzaag vind ik maar een stuk of 16 pins, daar liggen dus kansen. Kansen die overigens wel andere webshops al mondjesmaat een beetje benutten, want zoek op Pinterest maar eens op accuboormachine, dan zie je wat ik bedoel. Als je dan toch bezig bent met foto's, ga dan ook op Instagram je foto's promoten of je producten promoten met mooie foto's. En gebruik eventueel ook Facebook om je producten onder de aandacht te brengen. Zoals ik al zei, ga content produceren over je producten. Breng die content onder de aandacht van je potentiële publiek. Tja, en tenslotte voor de lokale vindbereid zou ik toch... Een zakelijke Google Plus Mijn Bedrijf pagina maken waar je foto's van je producten uploadt en misschien ook berichten post. Ook zou ik je producten echt promoten op Google Plus, want vergeet niet dat die content op Google Plus vaak heel goed scoort in de zoekresultaten. Tot zover mijn advies en in de notendop. Jerry, ik hoop dat je er iets aan hebt. Mocht je meer advies of concrete hulp willen, neem dan gerust contact op. 20 februari van dit jaar meldde Google dat je in de bedrijfsnaam van een vermelding op Google Plus Mijn Bedrijf toevoegingen mocht doen binnen bepaalde voorwaarden. Vanaf deze week is dat weer helemaal teruggedraaid. Het enige wat er mag staan in de zakelijke bedrijfsvermelding op Google+, Plus is de bedrijfsnaam. Punt. Niets meer dus. Naast dat je geen toevoegingen meer mag hebben in de bedrijfsnaam, zijn er nog meer wijzigingen. Je moet altijd de specifieke categorie kiezen, niet de algemene vadercategorie. Dus bijvoorbeeld kindertandarts en niet tandarts. Je moet meer consistentie hebben in de categorie en bedrijfsnaam, in geval van bedrijven met meerdere vestigingen. En twee of meer merken op dezelfde locatie moeten één naam kiezen. Als verschillende bedrijfsonderdelen elk hun eigen Google Plus pagina hebben, moeten ze verschillende categorieën gebruiken. In geval van gezamenlijke praktijken met meerdere locaties en meerdere specialisten, dan moet iedereen zijn eigen naam gebruiken en niet de naam van de praktijk. Virtuele kantoren zijn niet toegestaan, tenzij ze permanent zijn bemenst tijdens kantooruren. Tja, zoals je ziet worden ook de richtlijnen voor lokale bedrijfsvermeldingen steeds verder aangescherpt. Gelukkig wordt hiermee de kans op misbruik ook verder verkleind. Dat kan dan ook voor veel ondernemers weer een verademing betekenen, omdat ze dan mogelijk hoger in de lokale resultaten kunnen scoren. Oh, en ik heb het overigens nagekeken en de Nederlandse kwaliteitsrichtlijnen zijn nog niet bijgewerkt, analoog aan de Engelstalige. Er zijn nog steeds sites die bepaalde content pas vertonen als een gebruiker bijvoorbeeld naar beneden of naar rechts scrolt, als die op lees meer klikt of naar een ander tabblad gaat. Dat zijn sites die de komende tijd mogelijk lager kunnen gaan scoren in Google. Dat komt doordat Google webcontent, die initieel wordt verborgen tijdens het onload-event in de browser, niet meer indexeert. Als een pagina als gevolg hiervan dus weinig content bevat, neemt voor Google de relevantie van die pagina af en kan die dus lager gaan scoren. De reden die John Mueller van Google hiervoor geeft, is dat als je tekst initieel verbergt, Google dit niet als de meest relevante content beschouwt. Ik laat je eventjes een stukje horen waarin John erop ingaat. So if the text is hidden on your pages, then we see that as something that's not primarily important from, from your point of view. So if you're hiding content, then that's probably not the most relevant piece of information on these pages. So my recommendation there would be to make sure that important content is visible on your pages so that when users go to your pages, they find this content uh, right away. They see it visible from the start. And then that's something that we'd love to kind of focus on for indexing as well. Uh, we do kind of uh, treat hidden content on a page with a little bit of less weight. Dus maak je content zo min mogelijk verborgen en laat in elk geval je meest relevante content direct zien bij het laden van je pagina's. Vorige week vertelde ik je dat Google in de VS juist een rechtszaak heeft gewonnen, waarbij is uitgesproken dat Google zo'n beetje alles kan en mag doen met haar zoekresultaten. Dat was een forse overwinning. Aan de andere kant wordt Google in Europa impliciet gedwongen om het bedrijf dusdanig op te splitsen dat de zoekmachine wordt losgemaakt van de overige Google-diensten. Dit is vorige week besloten in het Europese parlement niet alleen voor Google, maar ook voor andere zoekmachine-giganten. In een artikel op Computable stond onder andere het volgende te lezen. De stemming, waarin ruim twee derde van het parlement voor de motie stemde, is vooral van voor symbolische waarde. In de aangenomen tekst staat, het Europees Parlement vraagt de commissie om wetsvoorstellen in overweging te nemen voor de ontvlechting van zoekmachines en andere commerciële diensten. Ook wordt de commissie opgeroepen om misbruik met de marketing van vervlochte diensten door uitbaters van zoekmachines te voorkomen. Het gaat dus niet specifiek om het bedrijf Google, maar zou er een wetgeving komen, dan heeft dit gevolgen voor een bedrijf als Google. Tot zover het citaat uit Computable. Hoewel het Europese parlement geen opsplitsing bij Google kan afdwingen, heeft het via de Europese commissie wel de mogelijkheid om nieuwe wetgeving dus in te voeren die, de die mogelijk invloed heeft op de werkzaamheden en rechten van de zoekgigant. Deze actie heeft niet alleen in Europa, maar vooral in de Verenigde Staten gezorgd voor veel rumoer. Hoe dit alles verder verloopt, moeten we nog zien. Ik hou de vinger aan de pols. Dat was over Google. En ik weet bijna zeker dat alle luisteraars het meest geïnteresseerd zijn om te weten hoe zij hoger kunnen scoren in Google. Sites als Bing en DuckDuckGo interesseren ze niet. En hoe zit jij erin? Kijk jij wel eens hoe jouw site scoort in Bing? Nee? Dan zou ik dat toch maar eens gaan doen. Ik hoor je denken, hoezo moet ik mij verdiepen in hoe ik rank op Bing? Daar komt toch vrijwel geen enkele bezoeker vandaan? Dat klopt, inderdaad. Nog wel. Let op, ik zeg bewust nog wel. Want inderdaad komt meer dan 90% van al het zoekverkeer van Google. Echter. Per 2015 loopde er een contract tussen Google en Apple af. Apple verdiende de afgelopen jaren namelijk zo slordig 1 miljard dollar aan Google, doordat het Google als standaard zoekmachine in Safari aanbood. Daardoor maakt 45% van de mobiele markt wereldwijd gebruik van Google als standaard zoekmachine vanaf alle iOS-apparaten zoals iPhones, iPads en iPods. Maar als dat contract afloopt, kunnen zaken wel eens veranderen. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat Apple verder gaat met Bing of met DuckDuckGo. Ook gaan de geruchten dat Apple zelf een zoekmachine aan het optuigen is. Wat het ook mogen worden, het kan dus geen kwaad om eens te controleren of jouw site ook goed te vinden is op Bing en DuckDuckGo. Apple is niet de enige organisatie die banden heeft met bepaalde zoekmachines die aan veranderingen onderhevig kunnen zijn. Vorige maand nog werd bekendgemaakt dat Firefox in de Verenigde Staten niet meer standaard Google instelt als zoekmachine, maar Yahoo. Deze instelling is operationeel sinds Firefox 34, de meest recente versie die onlangs uitkwam. Hoewel Firefox 34 nog niet wijdverbreid is, krijgt Yahoo al drie maal meer zoekverkeer door Firefox 34 dan door Firefox 33. Volgens stadcounter is het zoekaandeel van Yahoo in slechts twee weken gestegen van 9,6% naar maar liefst 29,4%. Daarentegen is het gebruik van Google in Firefox 34 gedaald van net iets meer dan 82% naar zo'n 63,5%. Dat is een forse daling. Nog steeds blijft Google ook in de Verenigde Staten oppermachtig, maar er wordt overduidelijk wel aan haar virtuele stoelpoten gezaagd. Dus, nog even terugkomend op de mogelijke verandering van de standaard zoekmachine in Safari op mobiele apparaten van Apple. Hm. Gezien de penetratie van iOS devices kan dat muisje ook nog wel eens een staartje krijgen. Ik ben heel benieuwd. En stel nu eens dat Apple voor Safari op iOS niet meer kiest voor Google als standaard zoekmachine. En omdat Firefox al je hoe gebruikt, neem ik aan dat Apple daar ook niet voor zal kiezen. Dit is mede ingegeven door het feit dat je hoe in lang niet zoveel landen operationeel is. Dan blijven er feitelijk nog twee zoekmachines over, Bing en DuckDuckGo. Dat is dan ook de reden dat ik zo pas vroeg of je wel eens kijkt hoe je site op die twee zoekmachines scoort. Hoewel DuckDuckGo sinds een tijdje wel als mogelijkheid is ingebouwd in Safari, staat hij nog wel onderaan het rijtje. Ik heb geen idee of dat ook de visie van Apple op het belang weergeeft. Het kan ook een onderbewuste misleiding zijn, dat weet je nooit. Stel nou eens dat Apple kiest voor Bing in plaats van Google als standaard zoekmachine in Safari op mobiele apparaten. Waar moet je dan wel rekening mee houden om je site te laten scoren in Bing? Originele, unieke, relevante en interessante content spreekt natuurlijk voor zich. Ook Bing is heel goed geworden in het detecteren van webspam. Nee, wat zijn factoren die helpen bij het renken van jouw site in Bing? Ik noem hier een aantal. Als eerste de leeftijd van de domeinnaam. Waar Google vaak voorkeur heeft voor nieuwe en populaire sites, lijkt Bing meer waarde te hechten aan de leeftijd van de domeinnaam. Dus als je begint met een nieuwe site, zou het interessant kunnen zijn om een oudere domeinnaam te kopen. Daarnaast lijken .edu en .gov sites ook sneller hoger te kunnen scoren in Bing. Als tweede zorg natuurlijk dat je site wordt geïndexeerd. Dus zend je site in bij Bing en begin met wachten. Helaas actualiseert Bing haar index niet zo vaak als Google, dus je moet geduld betrachten. Als derde, je site moet aan de juiste technische vereisten voldoen. Er zijn namelijk zes gebieden waar Bing zich voornamelijk op richt bij het scoren van je site in de zoekresultaten. De laatheid van de pagina, hoe sneller hoe beter. Robots.txt, zorg dat robots.txt leesbaar is voor Bing. Sitemaps, onderhoud je sitemaps met alle urls van je site en houd de sitemaps actueel. En vermijd irrelevante urls. Dan de technologie Gebruik van sommige media op je site kan voorkomen dat Bing je pagina's goed kan crawlen. Dus ondersteun ook altijd een soort van degradatiescenario. Redirects, als je content tussen websites verplaatst ziet Bing graag dat je 301 Permanent Redirect gebruikt. En dan als laatste canonical tags. Als meerdere URLs dezelfde content bevatten, helpt het rel is gelijk aan canonical element Bing uit te laten zoeken wat de originele content is. Logischwijs moet je dit niet gebruiken als je content tussen sites verhuist. En dan het vierde punt voor Bing. Title tags zijn cruciaal. Want Bing lijkt veel meer de nadruk te leggen op title tags dan Google. Dus moet je relevante zoektermen voor je site in meerdere titels in je site gebruiken vermijd dus algemene titels als Home en Over Ons. En gebruik simpele keywords, want Bing lijkt het niet zo goed te doen als Google als het gaat om zogenaamde brede zoektermen. Dus gebruik ook meer synoniemen. Gebruik je keywords ook in correct geformuleerde H1 en H2 tags, de title tag en de meta description. En verzamel links. Het is nog steeds legitiem om links naar je site te verzamelen, alleen niet meer dankzij blackhead technieken. Bing lijkt de meeste waarde te hechten aan backlinks, maar minder aan andere factoren zoals nofollow links, etc. Maar nogmaals, houd het legaal. Content is king, daar begon ik al mee. Ook Bing wil evenals Google content van hoge kwaliteit. Bing adviseert bovendien dat je niet te veel advertenties op je site plaatst... ...nog een groot aantal affiliate links. Bovendien moet je site gemakkelijk door te klikken zijn... ...rijk aan content, interessant zijn voor de bezoeker... ...en hem de informatie bieden waar hij naar op zoek is. Een ander punt, wees sociaal. Waar Google niet altijd even helder en consistent is... ...in haar beweringen over de waarde van social signals... ...is Bing dat wel... Bing zegt duidelijk, sociale media spelen vandaag de dag een belangrijke rol om een site goed te laten ranken in de zoekresultaten. En dan gebruik van Flash. Google is nooit echt gecharmeerd geweest van Flash, maar het lijkt Bing niet echt uit te maken als een site Flash gebruikt. Als je gebruik maakt van Flash, wordt geadviseerd om aparte sitemaps te maken voor je Flash media, omdat Bing haar uiterste best doet om die te indexeren. En als tiende, acteer lokaal. Waar Google haar Google Plus mijn bedrijf heeft voor lokale zoekresultaten, lijkt Bing voorrang te geven aan sites met een sterke lokale bedrijfsvermelding. Helaas kunnen Nederlandse bedrijven zich nog niet aanmelden bij Bing Local, maar onthoud dit. Want op dit moment is Bing Local alleen nog maar actief in de volgende landen. Verenigde Staten, Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Hongkong, India, Italië, Mexico, Spanje, Zwitserland, Taiwan en Verenigd Koninkrijk. Gezien de aanwezigheid van andere Europese landen... verwacht ik dat het ook niet zo lang zal duren... tot Nederland aan dit rijtje wordt toegevoegd. O oh ja, nog een paar tips wat je beslist niet moet doen op Bing. De meeste kennen het natuurlijk al, maar ik wil het voor de volledigheid... toch even duidelijk maken waar Bing beslist een hekel aan heeft. Cloaking. Dat is een andere website laten zien aan de gebruiker... dan dat je aan Bing toont. Linkschema's. Bing wil, net als Google, kwalitatief goede links. Social media schema's. Vermijd ook het illegaal beïnvloeden van sociale signalen naar jouw content... Bing wil dat je een echte autoriteit bent. De meta refresh redirect. Gebruik daarvoor in de plaats een 301 redirect. Dubbele content. Als je op je site veel content biedt die elders ook wordt vertoond op internet... dan verliest Bing mogelijk het vertrouwen in je site en kun je uit de zoekresultaten verdwijnen. En natuurlijk keywordstuffing, dat is zo oud al als de weg naar Rome. Dat doet toch niemand meer? Want dat is iets dat elke zoekmachine al jaren verbiedt in haar kwaliteitsrichtlijnen. Nu ik zoveel heb verteld over Bing en je mogelijke kansen... Heb je op basis hiervan al eens gekeken hoe jouw site scoort op Bing? Verschilt het erg met Google en DuckDuckGo? Vertel het me onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 105. Ik ben benieuwd naar je bevindingen. Met deze koffiedikkijkerij over de toekomstige standaard standaardzoekmachine in 45% van alle mobiele apparaten in de wereld kom ik aan het einde van deze podcast. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via reputatiecoach1.